Lot Lewin met het NOS-journaal. Volgens de VN overtreedt Amerika de mensenrechten door migrantengezinnen te scheiden. Van families die illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteken, worden de ouders gearresteerd en de kinderen worden vastgehouden in opvanghuizen. Er zouden nu al zo'n 11.000 migrantenkinderen in die opvanghuizen zitten. Vluchtelingen... Naast mij, voor de kijkers rechts, geen wethouderstafel, maar een extra tafel voor mensen die iets spannends willen gaan doen vandaag. U ziet aan mijn, voor de kijkers rechts, weer denk ik, linkerkant, een prachtige glazen trofee. Dat is de Nationale City Marketing Trofee 2018 voor gemeenten onder de 100.000 inwoners. En waarom staat die hier? ...onze gemeente Zandvoort met onze marketingstichting Zandvoort VVV... ...hebben die prijs gisteren gewonnen. En dat is een knappe prestatie. APPLAUS Want dat is een buitengewoon groot compliment... ...omdat anderen dat over ons allen zeggen. Anderen hebben dit bedacht, We hebben ons niet zelf aangemeld... ...maar deskundigen zeggen... Wat wij hier de afgelopen jaren hebben gedaan op dat gebied is echt anders innovatief en vooruitstrevend. Dus dat is een groot compliment aan vele mensen die daaraan hebben meegewerkt. Daar ben ik trots op. Zijn er van uw kant mededelingen over belangenverstrengeling of dergelijke? Ik kijk de raad rond. Nee? Dan ga ik... Dat is waar, dank meneer de Gervier, want de loting gaat pas na het installeren van twee nieuwe raadsleden. En zoals u weet zijn er twee vacatures, die heb ik net genoemd. En de wet zegt dat dat dan ook op deze wijze gebeurt. Er is alleen nog een commissie onderzoeksgeloofsbrieven. En die commissie heeft bestaan uit meneer El Ghabali. En nu ben ik de twee namen kwijt, meneer Geveer. Mevrouw van der Veld en... De, en de heer Hendricks. Ik weet wel wie de voorzitter is, en dat is meneer Algebali. Mag ik u het woord geven? Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort... heeft de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ontvangen. Die zijn ingezonden door mevrouw Keur en meneer De Graaf. Op 5 juni zijn bovengenoemde personen benoemd tot lid van de gemeenteraad... De commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot, het, tot hun toelating aan de lid van als lid van de gemeenteraad. Namens de commissie. Dank u wel, meneer Elgebali. Heeft iemand vragen daarover? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Nou... Dat betekent dat daarmee alle beletselen uh, zijn opgeruimd, om het even in mijn woorden te zeggen, en we tot de installatie kunnen overgaan. En ik besteed daar altijd een paar woorden aan. Ik wil eerst nog even de heren Kuipers en Berendsen en ook al wat eerder de heer Bluis danken voor hun inzet in deze raad. Zij zijn uh, vanaf de verkiezingen kortstondig lid geweest van deze raad, maar ze waren toch wel luid en duidelijk te horen. Dat is mijn interpretatie dan in de goede zin van het woord. En ik denk dat dat ook goed is, omdat je als raadslid je mag beseffen dat het een verantwoordelijke rol is. Het is hard werken en je wordt raadslid van de gemeente. En dat betekent dat je een stuk ontkleurt van je partij. Want u zit hier allemaal zonder last of ruggespraak om het belang van onze mooie gemeente Zandvoort te dienen. En dat hoort er ook bij. Let op dus, een bijzondere rol, een bijzondere positie... ...die naast rechten ook verantwoordelijkheden kent. Ik zou willen vragen aan de twee nieuwe leden... ...mevrouw Keur en meneer De Graaf... ...als zij na deze inleidende woorden van mij nog steeds de moed hebben... ...om tot de Raad toe te treden, naar mij toe te komen. Want dat betekent dat ik hen in dit geval twee keer de belofte laat afleggen. En als u wilt gaan staan, voor zover dat mogelijk is, stel ik dat bijzonder op prijs. Ben ik via de microfoon verstaanbaar voor een ieder? Nee? Kan de techniek mij helpen of heb ik het knopje niet goed gedaan? Ja. is hij? Meneer de Bode, lukt dat... Uh... Gaat dat op deze manier beter? Ja? Goed. Ik wacht altijd tot het helemaal stil is. Mevrouw Keur. En meneer de Graaf.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 Meneer de Graaf. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dan heet ik jou van harte welkom en wens ik jou daar heel veel geluk mee. En datzelfde geldt voor jou. Van hartelijk gefeliciteerd. Daar horen ook de bekende bosse bloemen voor. Nou, heeft er iemand een voorkeur voor kleur? Ellen. Nou, wie is roze? <laughs> alsjeblieft. En alsjeblieft, jullie beiden hebben al de erecode gehad... En die ligt op jullie nachtkastje heb ik thuis geverifieerd, ja, ja. dus dat is hartstikke goed. Ja. Nou, dan gaan we even voor de, de voor de bekende foto. Als je doet. Is het rolletje doorgedraaid? Nou, kom op. Het lukt niet. Hij komt... Ja? Nou. Ik schors deze vergadering om even deze twee nieuwe raadsleden te feliciteren. En daarna nemen zij plaats en gaan wij verder. Heel goed, denk he? Goed, Dames en heren, ik heropen de geschorste, de geschorste vergadering terwijl er nog foto's worden gemaakt. Het is zo. Ons resteert bij agenda punt 1 nog de loting. Meneer de griffier, nummer 1. Meneer Berg. Als het tot een hoofdelijke stemming komt en mijn inschatting is dat dat niet gaat lukken deze vergadering, dan beginnen we bij u. Het vaststellen van de agenda, agenda punt 2. Zijn er voorstellen tot wijzigingen ...of aanvulling van uw kant. Dat is niet het geval, is de agenda vastgesteld. Nou, het gaat buitengewoon soepel en snel. In dat tempo gaan we ook door. Op agenda punt 3 staat de benoeming van een buitengewoon raadslid... ...en dat is meneer De Wolf. Mijn voorstel is om dat bij acclamatie te doen. Ja, vloer... Nou, dat? Nee? <laughs> Ja, u was heel scherp. U was heel scherp. Nou, dat natuurlijk ook weer onze uitmuntende commissie onderzoeksgeloofsbrieven... ...onder voorzitterschap van meneer Elgebali het woord heeft gekregen. Meneer Elgebali. Dank u wel, voorzitter. Aan de raad van de gemeente Zandvoort. De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort... ...in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven... ...ingezonden door R. de Wolf... ...op 5 juni 2018... ...voorgedragen voor benoeming als buitengewoon raadslid van de gemeente Raad Zandvoort... De... Gemeenteraad van Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat, benoemde, gebleken is dat de benoemde aan alle gemeente, in de gemeentewet en in het reglement van orde 2018 gestelde eisen voldoet. De commissie meldt de raad dat er geen beletselen zijn om de kandidaat als buitengewoon raadslid te benoemen. De commissie uh, van de raad... Dank u wel. Zijn er vragen aan de voorzitter van de commissie Onderzoeksgeloofsbrieven? Niet? Dan is dat onderdeel geweest. En dan zou ik u nu willen voorstellen om dat bij acclamatie te bevestigen. Goed. Dank u wel. Uh, ik heb meneer De Wolf al een hand gegeven. Ik zou hem willen vragen om hier naar voren te komen. Als u daar gaat staan, dan kunnen alle kijkers... Nee, dat gaan. Ja, ik wil u best een hand geven, meneer De Wolf. Ja, me <laughs> nou. Fijn dat u allemaal gaat staan. Uh, wat ik net zei, voor raadsleden geldt, Zij het dat er een klein woordje verschil is, ook voor buitengewone raadsleden. Het betekent een ander functioneren met andere verantwoordelijkheden... En uh, u gaf me net al aan dat u gehoopt op een gesprek voor de installatie. Maar ik kies er bij de buitengewone raadsleden voor gelet op mijn agenda om dat altijd daarna te doen. Maar ik zeg dat niet voor u alleen, maar ook voor die anderen die in de zaal zitten. Want die missen mij ook af en toe, want dat is de gedachte. Uh, maar nogmaals, ook voor een buitengewoon raadslid geldt dat dat verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Dat het een zekere ontkleuring van, van worden, mag worden verwacht. Omdat wij gaan voor het grotere belang van onze mooie gemeente. Met twee kernen, Bentveld en Zandvoort. En nadat ik u dat heb verteld, ga ik u de belofte mm -hmm. voorhouden. En als u het daarmee eens bent, dan hoeft u alleen maar te zeggen, dat verklaren beloof ik. Zal ik maar beginnen? Ja, ja, daarna. <laughs> Ik verklaar dat ik, om tot buitengewoon lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.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 En ook daar horen de mooie bloemen bij. En in dit geval ook onze gedragscode en de toegangsdruppel. En wat men altijd graag wil. Ik kan wel zien dat er iemand een voorkeur heeft. Gaan we even nu naar... De... Het is toch voor het nageslacht. Doet u het? Ja? Blijf even staan, als u, als u wilt, Ruud. Ook hiervoor schors ik de vergadering wederom... ...om meneer De Wolf te feliciteren. Ja, ja, ja. Zal ik de bloem even, Zal ik de bloem even? even van je afnemen? Dames en heren, ik heropend de geschorste raadsvergadering en constateer dat wij zijn aanbeland bij agenda punt 4. Agenda punt 4 behelst kort gezegd de benoeming van al dan niet vier wethouders met een aantal zakelijke aspecten. En u ziet in het besluit dat dat bestaat uit vier onderdelen. De onderdelen 1 tot en met 3, zullen door mij bij hand opsteken... ...in stemming worden gebracht. Onderdeel 4 gaat schriftelijk, want dat gaat over personen in dit geval. En voordat ik daartoe overga, ga ik eerst eh, aan u meedelen... ...dat dit proces nu op een andere wijze is gedaan dan de voorgaande jaren. Dat houdt verband met de ontwikkeling in de tijd. Er is binnen de Raad afgesproken dat wij zorgvuldig gaan toetsen... Hoe integriteitseisen zijn, daar is een extern bureau voor ingeschakeld. Ook daar heb ik zelf uh, gesprekken gevoerd met de kandidaten. Dat is vervolgens weer op hoofdlijnen gedeeld met de bijzondere commissie onderzoek geloosbrieven, ...die in dit geval heeft bestaan uit alle huidige fractievoorzitters. En die kunnen middels hun voorzitter, en dat is wederom de heer El Gebali, u daarvan kon doen. En ik geef eerst meneer El Gebali het woord. Dank u wel, voorzitter. Aan de raad van de gemeente Zandvoort. De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort... in wie handen werden gelegd de geloofsbrieven... ingezonden door J.M. Berentse, E. Verheijen de Haas... G. Kuipers en G.J. Bluis... alle aanbevolen om als wethouder van de gemeente Zandvoort benoemd te worden... rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort... dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht. Dit zijn de bevindingen van de commissie. 1... De kandidaten Berense, Kuipers en Bluis hebben ontslag genomen als raadslid. 2. Gebleken is dat de kandidaten aan de in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. 3. De commissie geloofsbrieven heeft kennis genomen van de uitkomst van het integriteitsscreening en de risicoanalyse en ziet daarin geen aanleiding om kandidaten eh, niet benoembaar te verklaren. De commissie meldt de raad dat er met ...in achtneming van, de, van het bovenstaande geen beletselen zijn om de kandidaat als wethouder te benoemen. Plaats wordt datum 5 juni 2018 de commissie voornoemt. Dank u wel, meneer El Gabali. Heeft een van uw behoefte om daar een vraag over te stellen? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Ik kan zelf uit eigen wetenschap verklaren dat mij in de gesprekken die ik met alle kandidaten heb gehad... En ik heb ook inzage gehad in de volledige uh, screening die door het bureau is gedaan, dat mij geen beletselen bekend zijn geworden die maken dat daar een vorm van beheer of anderszins uh, plaats zou moeten vinden. Dus ik sta daar positief tegenover. Raad, wenst één uur voordat ik uh, tot stemming overga het woord. Mevrouw Koper, ik kijk even rond, zijn er nog anderen? Meneer Hemsen nou, en meneer Algebali. Dan gaan we gewoon in die uh, volgorde het rondje even doen. Mevrouw Kopen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft zoals vorige keer ook aangegeven uh, het raadsbrede programma uh, ondersteund. We steunen het doel constructief samenwerken in het belang van Zandvoort en de Zandvoorters. Deze zware ambities verdienen ook een constructief en ervaren bestuur en een breed college. Samengesteld uit de partijen die het raadsbrede programma zonder voorbehoud onderschrijven. De opdracht aan de formateur was dan ook een stabiel bestuur, raadsbreed gedragen. Voorzitter, wat de Partij van de Arbeid betreft voldoet dit college niet aan de formatieopdracht. Niet voor wat betreft de persoonlijke capaciteiten van de aanstaande wethouders maar voor wat betreft de claim gelegd door de VVD op het raadsprogramma. De VVD maakt voorbehoud op vijf essentiële onderdelen van het raadsprogramma. Parkeren, het circuit, de ambtelijke fusie, duurzaamheid en het watertorenplein. Ik heb in de vorige vergadering bij de mededeling van de formateur gevraagd naar het waarom van deze keuze en de eventuele afspraken die er gemaakt zijn over deze claim, en ik heb daarop geen antwoord mogen ontvangen. Antwoorden zijn er blijkbaar niet. Wij zijn voorstander van een college op basis van partijen die het programma zonder voorbehoud steunen. Geen voorbehoud is minder risicovol, is meer stabiliteit. Dat doet wat ons betreft recht aan het proces en het programma en zorgt voor de beste inhoudelijke uitvoering van het programma. In het vertrouwelijke gesprek met de formateur hebben we deze risico's ook naar voren gebracht. En overigens het feit dat de formateur uit vertrouwelijke gesprekken citeert in de Zandvoortse krant, nog selectief ook, verbaast ons zeer. Wat ons betreft not done. De keuze voor een collegepartij die dergelijke bezwaren op belangrijke punten van het raadsprogramma... Uh, ...heeft gemaakt, deelt de Partij van de Arbeid dus niet, dat mogen duidelijk zijn... ...en wij steunen de deelname van de VVD aan dit college dan ook niet. Wel gaan we, op de constructieve wijze die u gewend bent van de Partij van de Arbeid... ...optimaal gebruik maken van het dualisme. Ik verheug me op onze toekomstige debatten... ...waarin we uiteraard altijd positief kritisch zullen bijdragen aan de uitvoering van het programma... ...en het college kritisch zullen controleren. Ook de afgelopen periode, met ook slechts één raadzetel, hebben we dat gedaan. Met grote inzet en verantwoordelijkheid, mijn voorgangers. En niet alleen dat, onze wethouder heeft desgewenst ook zijn kennis, ervaring en capaciteiten weer ingezet. Met raadsbreed gedragen resultaten. Daar staan we voor en daar zijn we trots op. En mocht er weer een beroep op ons gedaan worden, weet dat wij bereid zijn tot het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid om de algemene belangen van Zandvoort en de Zandvoorters... zonder claim of voorbehoud op het raadsprogramma te dienen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Meneer Helmsen. Ja Dank u wel, voorzitter. Ik wil um, de drie uh, heren, maar vooral de uh, dame, ontzettend veel succes wensen. Ik ken de drie heren al een tijdje. Um, u krijgt het zwaar, maar ik heb er alle vertrouwen in... Nee, ik ben ontzettend blij dat we nu ook weer een vrouwelijke wethouder hebben. Ik, ik had het liefst nog wel meer gezien. Maar goed, uh, u, u kunt ze ook zien in onze fractie. Het, is het bestaat alleen maar uit mannen, dat is eigenlijk wel jammer. Maar nee, ik wens u heel veel succes. Um, uh, we kijken ook uit naar het raadsprogramma en de uitwerking daarvan. En ik wens u alle succes en sterkte daarmee. En uiteraard kijken wij natuurlijk altijd met een kritisch oog mee. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het goed komt. Dank u wel, meneer Hemsen. Meneer Elgebali. Ja, dank u voorzitter. Ja, wat GroenLinks betreft... Uh, bijna een boodschap in de gelijke strekking van D66. Uh, wij wensen het... Uh, toekomstig college heel veel succes. We zijn blij met de samenstelling daarvan. En zijn ook heel erg blij om daar twee vertrouwde gezichten... in terug te zien. Uh, wij zijn van mening dat er genoeg politieke ervaring... in dit college zit en zijn daar ook heel erg uh, blij mee. En uh, we willen nog een speciaal woord van dank... Uh, geven aan de, de formateur... die dit college tezamen heeft gesteld. En uh, ook aan de gele raad, ik vind het een compliment naar onszelf misschien ook wel... dat wij met zo'n brede overeenkomst, brede samenwerking... tezamen zijn gekomen en er nu een college wordt geïnstalleerd... en dat we de komende vier jaar maar met z'n allen... met een scherp oog op wat er gebeurt, blijven letten. En ik wens aan ieder die in dit college toetreedt veel succes. Dank u wel, meneer Algebali. Ik zag mevrouw Van der Veld. Ja, Dank u wel. Uh gemeente Belangen-Zandvoort uh, heeft in de krant kunnen vernemen... wat de portefeuilleverdeling zal gaan worden. En eerlijk gezegd zijn wij daar een beetje verdrietig over. Verdrietig in die zin dat het niet in officiële berichten naar de Raad is gekomen. Ik neem aan dat dat een uh, verspreking dan wel vergissing is geweest... en dat het in de toekomst veel beter zal gaan. Toch moet het zo zijn dat ook de portefeuilleverdeling een belangrijk punt moet zijn bij het nemen van een besluit over het wethouderschap wel of niet aan iemand toekennen. Wij betreuren dan ook dat dit niet eerder uh, officieel naar buiten is gebracht. En uh, ja, het enige wat wij kunnen zeggen, laten we het beste er maar van hopen. En, en wij willen toch gezegd hebben dat gemeente Belangen-Zandvoort... Uh, qua portefeuilleverdeling zoals die bekend is gemaakt in de media, haar bedenkingen heeft en hoopt dat dat in de officiële portefeuilleverdeling niet zo blijkt te zijn. Maar tegen die tijd hoort u ons dan wel. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Meneer Hendricks, zag ik ook een beweging maken? Ja, dank u voorzitter, want na zoveel complimenten kan ik natuurlijk niks anders dan ook het beoogde college alle succes en vooral ook plezier te wensen. En ik wil ook de collega's hier bedanken die hun complimenten hebben geuit aan, aan dit college en daar ben ik erg blij mee. En ik wil zelfs mevrouw Koper bedanken voor de afsluiting. want ik begon een beetje als een negatief verhaal, maar ik ben blij dat ze toch afsloot met de positieve noot dat ze toch constructief wil gaan meewerken. Dus ik hoop haar te kunnen overtuigen van de bezwaren die de VVD had, maar dat gaan we de komende vier jaar merken. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Kramer. Ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Ik wil uh, in ieder geval uh, mijn voormalige voorganger, fractievoorzitter en formateur uh, Joop... Uh, ontzettend bedanken voor het werk wat hij gedaan heeft voor uh, deze raad. Met name uh, als initiator van het raadsprogramma. En vervolgens uh, op een uh, zeer integere wijze uh, tot uh, deze collegevorming is uh, gekomen. Ik bedank ook uh, alle collega's uh, waarbij ik uh, de gesprekken als uh, zeer constructief heb ervaren. Uh, uh, ook van de PvdA. En uh, ook van uh, PVV, uh, complimenten daarvoor, ondanks dat zij het raadsprogramma niet steunen. En uh, als ik uh, het interview van zaterdag mag geloven, met blijdschap hebben ze dat uh, niet uh, gedaan. Uh, wens ik uh, toch uh, ook de PVV, maar in het bijzonder straks uh, ons nieuwe college, heel veel uh, succes uh, met Zandvoort. En uh, laten we het doen voor Zandvoort. Met elkaar. Dank u wel, meneer Kramer. Nou, ik proef toch veel uh, gelijksgezindheid. En ik zie dat meneer Metters zijn hand opsteekt. Klopt dat, meneer Metters? U wilt het woord? Ja, inderdaad, voorzitter. En ik moet via deze omweg uh, praten. Een beetje vreemde houding zo, maar dat komt door. Omdat... Okay, We horen u goed. Mijn apparaatje doet het nog niet. Het is niet anders. Maar uh, ik zal het heel kort houden. Co College, veel succes en vooral veel werkplezier. Dank u wel, uh, meneer Metters. En we gaan kijken of de techniek u niet dwingt tot allemaal lichamelijke oefeningen waar u mogelijk morgen spijt van krijgt. Ik bied mijn excuses op voorhand aan. Goed, dames en heren, dank even voor deze inleidende gedachtenwisselingen met als grondtoon een positief, realistisch, op voorzantwoord. Dat waardeer ik zeer. Wij gaan over tot het stemmen. Ik ga eerst de punten, wat ik net zei, 1, 2 en 3 apart in stemming brengen. Punt 1 is te bepalen dat het wethouderschap in deeltijd kan worden uitgeoefend. Bij handopsteken. Wie is voor dit onderdeel? Wie is voor dit onderdeel? Ik constateer dat dat unaniem is voor zover aanwezig. 16 stemmen voor. Punt 2... Het aantal wethouders voor Zandvoort per 5 juni 2018 te bepalen op 4. Bij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Ik constateer wederom dat het unaniem is voor zover aanwezig. 16 stuks dus. Punt 3. De tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 3,3 FTE. Dat laatste dacht ik erbij. Wie is voor dit voorstel? Ik constateer wederom dat iedereen voor is. Daarmee is, zijn de drie voorstellen op de meest eh, maximale wijze aangenomen. Daarmee gaan wij naar de benoeming van de wethouders. Ik heb net aangekondigd dat ik dat wil doen met een schriftelijke wijze met een stembureau. Ik ga nu benoemen de heren Drommel van Tichelen en Berg tot leden van het stembureau... en ik kijk hen aan om een klein knikje te ontvangen dat ze daarmee instemmen. Ja, goed. Vindt uw fractievoorzitter het ook goed? Aan. Goed, dank uh, heren. U krijgt allen in de raad een stembiljet. En ik leg het u uit, want het verschilt per stemming wat je daarmee mag doen. Dit is een zogenaamde vrije stemming. Dit is het stembiljet. Daar ziet u vier voorgedragen kandidaten. Hier ziet u 1, 2, 3, 4 vlakjes die vrij zijn. Het is de bedoeling dat daar vier namen op worden geplaatst. Als u vindt dat die voordracht top is, vult u die vier hierin. Heeft u een andere mening, dan vult u een andere kandidaat in. Ja? Of naam. Is het helder? Ja? Dus stembiljetten die straks terugkomen waar hier niet staat, zijn ongeldig. Of voor, of tegen. voor of tegen is niet geldig. U wordt geacht namen in te vullen. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. De bode gaat nu langs met voor u individueel een biljet. Zodra de drie benoemde leden van het stembureau dat hebben ingeleverd weer bij diezelfde bode, mogen zij hierheen komen om onderdeel te worden van het stembureau. Ik schors de vergadering. Nee. Meneer de Bode. Dames en heren. Ik heropen de vergadering. Het stembureau zit voor mij. Meneer Berg heeft de bokaal met de stembiljetten. En het eerste wat wij gaan doen is het aantal stembiljetten tellen. Meneer Berg, wilt u ze geven aan de... Nee, ik mag ze hier neerleggen en hardop tellen. Eén. Twee. Drie vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien en zestien. En Dank u wel, uh, meneer Berg. Dat betekent dat uh, het aantal raadsleden en het aantal stembiljetten klopt. En daarmee gaan we tot de volgende stap. Meneer Berg opent één voor één het formulier. Meneer Drommel leest voor wie er zijn ingevuld per formulier. De griffier tekent mee en meneer Van Tichelen controleert of datgene wat meneer Drommel voorleest klopt. De heer Berendsen, mevrouw Verheide Haas, Kuipers, Bluis. Klopt. De heer Berendsen, mevrouw Verheide Haas, de heer Kuipers en de heer Bluis. Klopt helemaal. De heer Berendsen, mevrouw Verheide Haas, de heren Kuipers en Bluis. De Berensen, mevrouw de Vrijde Haas, de heer Kuipers en Bluis. de De berensen, mevrouw de Heide Haas, de heer Kuipers en Bluis. Klopt nog steeds. De berensen, mevrouw de Vrij de Haas, de heer Kuipers en Bluis. De berensen, mevrouw de Heide Haas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Berensen, mevrouw Vrijde Haas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Berensen, de heer Tonen, de heer Kuipers en de heer Bluis. De heer Berensen, mevrouw Vrijde Haas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Berensen mevrouw Verheide Haas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Berendsen, mevrouw Verheide Haas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Kuipers, mevrouw Verheide Haas, de heer Bluis en Berendsen. <tie> De heer Berensen, mevrouw Vrijdehaas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Berensen, mevrouw Vrijdehaas, de heer Kuipers en Bluis. De heer Berensen, mevrouw Vrij de Haas, de heer Kuipers en Bluis. Leden van het stembureau, ik dank u uit de grond van mijn hart voor uw zware taak. U bent ontslagen daarvan en u mag weer plaatsnemen. ...in de raads samenstelling. Dank. Meneer de Gervier. De goede luisteraar, maar vooral Teller... ...heeft inmiddels gemerkt... ...dat er op meneer Berends 16 stemmen zijn uitgebracht... ...op mevrouw de He Verheide Haas 15 stemmen... ...op meneer Kuipers 16 stemmen... ...en op meneer Bluis 16 stemmen... ...en op meneer Tone één stem. Daarmee is de uitslag overduidelijk... ...en zijn de vier volgedragen kandidaten... ...hiermee ook benoemd. En ik kijk even naar mijn linkerkant, want u wordt geacht nu individueel. En ik begin bij meneer Berendsen te zeggen of u die benoeming aanvaardt, ja of nee. Ja betekent dat ik straks met u verder ga hiervoor, nee betekent dat we verder gaan zoeken. Meneer Berendsen. Dank u wel. Meneer Kuipers. Dank u wel. Mevrouw Vrij. Dank u wel. Nog meer? Ja, ik, Meneer Bluis. Ja, ik doe het nog een keertje. <laughs> ik beschouw dat als een volmondig ja. Dank u wel. Allen, uh, dames en heren, voordat ik tot die installatie door het afleggen van de, of de, van de eet of de belofte overga, hecht ik eraan om een paar woorden hier met u te delen. Ik begon net de opening dat ik trots ben op deze trofee. Trots omdat wij dat met z'n allen hebben gedaan. Andermaal ben ik trots op wat wij hier met elkaar hebben gedaan op een andere wijze. Door elkaar te vinden op onderwerpen en op thema's is een krachtig raadsakkoord tot stand gekomen. Dat ook die waardering, zoals ik net ook al hoorde, nog even los van een enkele rimpeling, hier applaus ondervindt. En daar zijn complimenten, zoals meneer Ghabali ook zei, aan deze raad op zijn plek. En ook aan de mensen die inmiddels uit deze raad zijn gegaan. U heeft zich ervoor ingespannen. U bent soms tot het uiterste gegaan om ervoor te zorgen dat dit ambitieuze werkdocument nu naar het college kan gaan om daarmee aan de slag te gaan. Deze samenwerking, en dat kan echt niet zonder slag of stoot, die laat zien dat deze raad echt inhoud wil geven aan dat wat werken betekent voor het gemeenschappelijk belang van onze mooie gemeente. En ik zie dat als een uitstekende start van de komende bestuursperiode. En ik kijk met optimisme en realisme uit om hier met het nieuwe college ook aan de slag te gaan. Want dat is weer het leuke van mijn functie, dat ik zowel met uw raad als met het college mag werken. En u ziet hier naast mij drie mannen en een vrouw en met mij en die drie mannen en die vrouw en onze gemeentesecretaris vormen wij dat team. En dan zullen wij dat ook van harte gaan doen. Daar ben ik stellig van overtuigd. En ik heet hen natuurlijk van harte welkom en feliciteer hen daarmee. Tot slot een woord van dank aan wethouder Tonen. Tot 24.00 uur wethouder. Ruim anderhalf jaar heeft hij zijn oude werk met elan opgepakt. Ik heb er in de laatste collegevergadering heel kort bij stilgestaan. Mijn complimenten ook aan wethouder Tone Gert, voor de goede kenner onder ons... voor de wijze waarop dat is gedaan en gegaan. En ik hecht eraan dat hier ook in deze zaal met u te delen. Ik heb daar veel waardering voor. En als college nemen wij donderdag van Gert en Sheila afscheid vanuit uw functie. Niet natuurlijk als betrokken inwoner of als meedenker in welk opzicht dan ook. Dat is de keuze die wij met z'n allen hebben gemaakt... Dank daarvoor, Gert, vanuit deze locatie. Dat brengt mij dat ik nu de vier wethouders in spee. want nog iets houdt hen daarvan tegen, naar voren vraag. Ik wil hen gezamenlijk naar voren hebben omdat dat ook uitstraalt dat het college een team wordt geacht te zijn. En fijn dat u allen ook gaat staan. Um, ja, ik, ik, gaat u daar staan, want dan ga ik met de rug naar de zaal staan. Het gaat erom dat de zaal u ziet. Om um het voor mijzelf makkelijker te maken, stel ik voor dat meneer Berendsen en meneer Kuipers wisselen van plekken. Ja. ja, heel goed. Maar dat heeft te maken met het feit dat er nu twee mensen staan die de edel verleggen en deze twee mensen de belofte. Ik maak het mezelf soms makkelijk. Gerard, Ellen, Joop, Gertjan. Jullie kennen dit huis al wat langer. Jullie hebben daar vanuit allerlei functies al uh, jullie dienstbaarheid laten zien. En ik hoef jullie denk ik niet voor te houden dat het wethouderschap toch wel weer een bijzondere vorm is om met dit openbaar bestuur straks te mogen werken. Weliswaar is het niet het hoogste ambt in de gemeente. Het is vooral, ja, ik noem het wel eens, een slavendrijversambt, waarin je door de raad enerzijds wordt aangemoedigd en geïnspireerd en opgejaagd af en toe om het werk voor deze mooie gemeente te doen. En je ook door inwoners wordt meegenomen, soms in goede spoed, maar soms in tegenspoed. En dat vind ik wel het mooie aan het openbaar bestuur. Dat al die varianten ook op jullie pad straks terecht gaan komen. En dat ik daar af en toe mag vragen, hoe gaat het? Ik wens jullie daar heel veel plezier mee. En ik heb er ook het vertrouwen in, dat heb ik net al gedeeld, dat dat gaat lukken. Ik ga beginnen met de belofte. Gerard en Ellen. Als ik zo de verklaring voorhoud en jullie zijn het ermee eens... dan hoeven jullie mij alleen maar na te zeggen dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot buitengewoon. Nou, Excuses. Dat, uh... Ik heb het verkeerde formulier. Ja. ja. U snapt natuurlijk wel, dat stond om tot buiten gewoon wethouder benoemd te worden, maar... Ja, excuses. Je hebt <laughs> ik, uh, mag ik opnieuw stilte, want uh, natuurlijk is humor belangrijk... maar dit is wel een belangrijk moment ook om daar veel waarde aan toe te kennen. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden... rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk volwensel ook... enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik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 Dat hebben gedaan. Ja. Voor Joop en Gert-Jan geldt dat als ik jullie de verklaring heb voorgehouden, dan hoeven jullie alleen maar met de rechterhand omhoog, twee vingers omhoog te zeggen: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog minderlijk, onder welke naam of welk volwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik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 Dankjewel en gefeliciteerd. Dan ga ik nu over. Gefeliciteerd en welkom. Gefeliciteerd en welkom. Ellen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel Nick. En welkom. Gerard, gefeliciteerd en welkom. Ik, daar horen bij een aantal bosje bloemen, maar nu heeft de Griffie mij op een boycottlijst gezet, denk ik. Dankjewel ga even op de volgorde, alsjeblieft, Gert-Jan en Joop. Alsjeblieft, Gerard. Ja. <laughs> alsjeblieft, ja. Ellen. Ja. <laughs> uh, Ellen, de, voor jou ook de gedragscode en de toegangsdruppel tot het uh, gemeentehuis. Jullie hebben die al, dus in die zin is dat zo. Nou, we gaan even een paar foto's maken. Nee, dit, dit is net alsof we het leuk vinden. Je hoort het als ze zijn eerlijk. Gelukt. Dames en heren, ik ga even naar de agenda kijken, want volgens mij is dit het ene laatste agendapunt. Dat is zo. Dat betekent dat ik de vergadering sluit en u van harte uitnodig om hen hier te komen feliciteren. In de wetenschap dat u allen welkom bent in onze kantine om hen daar ook te feliciteren. Dus u kunt kiezen en daar een drankje en een hapje met ons allen te nuttigen. Dat wordt buitengewoon gewaardeerd als u dat doet. Ik dank u hartelijk. Dank u wel.